Vijf uur, Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. De president van Mali is ongedeerd en veilig. Dat zegt de leider van de militairen die gisteren een staatsgreep pleegde in het West-Afrikaanse land. Hij wilde niet zeggen waar president Touré is en of hij door militairen gevangen wordt gehouden. De internationale gemeenschap heeft de koep veroordeeld. VN-chef Ban Ki-moon riep de militairen op af te zien van acties die het land verder ontwrichten en de macht weer over te dragen aan de regering. Het leger pleegde de koep omdat het vindt dat de president te weinig deed... om opstandige Touareg-opstandelingen in het noorden van Mali aan te pakken. Er is kritiek op de Franse veiligheidsdiensten... in de zaak van de gisteren doodgeschoten terreurverdachte Mohamed Merah. Zo is bekend geworden dat Merah sinds 2010 op een Amerikaanse lijst stond... van mensen die niet met het vliegtuig naar de VS mogen reizen. De Franse veiligheidsdiensten hadden Merah al jaren in het vizier... Maar volgens critici hadden ze hem beter moeten volgen. Ze willen weten waarom er niet eerder is ingegrepen. Ook minister Juppé van Buitenlandse Zaken vindt dat er duidelijkheid moet komen. Mohamed Merah werd na een belegering van twee dagen doodgeschoten toen hij gisteren uit zijn raam sprong. Hij had bekend dat hij zeven mensen in en rond Toulouse heeft gedood. Een overzichtstentoonstelling met werk van de Nederlandse beeldend kunstenaar Escher... was vorig jaar de best bezochte tentoonstelling ter wereld. Dagelijks kwamen er gemiddeld ruim 9600 bezoekers naar de expositie... die te zien was in Rio de Janeiro. Dat blijkt uit een ranglijst van het toonaangevende kunsttijdschrift The Art Newspaper. Andere tentoonstellingen trokken meer bezoekers... maar nergens ging het dagelijks gemiddeld zoveel mensen naar een expositie... als naar die van Escher. Het best bezochte museum was vorig jaar het Louvre in Parijs... met 8,9 miljoen bezoekers. Het weer, het is helder en een graad of 4. Overdag volop zon, het wordt dan tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Als de jong 0800-1121 is het nummer voor vragen en voor antwoorden. Nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl voor als je het prettiger vindt om even te mailen. En uh, twitteren kan via Apenstaatje Nachtzuster. Dan is er nog een chat tijdens dit programma te vinden op www.nachtzuster.net. En daar vind je ook alle openstaande vragen nog even op een rijtje. In ieder geval staat daarbij de vraag van Ralf... die voor uh, het fietsen zonder licht op zijn fiets en wildplassen uh, uiteindelijk 13 dagen gevangenis kreeg omdat hij de boetes maar niet betaalde. En zich afvraagt waarom er in gevangenis mensen zoals hij... die uh, vergeten een boete te betalen worden gemixt met zwaardere misdadigers. Waarom daar geen aparte gevangenissen of in ieder geval vleugels van gevangenissen voor zijn. Iemand met verstand van gevangenissen, bel even naar 0800-1121... Jaap wil voor zijn vriend Cor vrolijk graag weten hoe het zit met de maanstand op Curaçao. Want die is anders dan de maanstand hier. Daar de maan ziet er anders uit. Hoe zit dat? 0800 1121. En Kerinia wil nog heel graag weten hoe het zit met die Sonooistraat. Uh, die werd uh, geëvacueerd in 1941-1942. En uh, de Sonooiestraat in Scheveningen heb ik het over. En zij wil heel graag weten wanneer dat nou precies was, die evacuatie. Ze was toen een jaar of drie, vier, moest verhuizen... vanuit de Sonooiestraat naar een andere straat. En ze weet niet meer precies wanneer dat was. Weet jij het wel? Bel dan even 0800-1121. En dan, zoals beloofd, zojuist aan haar, Mungo Jerry and the summertime I'm Dat, dat, dat, dat. Het is tenslotte lente geworden afgelopen week. Hup, laat meteen door naar de zomer en in de summertime. Marijke. Hallo. Hallo. Hallo. Uh, hallo. Ik uh, bel uh, nog even voor die meneer Sander, die Poolse meneer. Ja. ja. Um, want uh, er is een suggestie, waar hij ook zou kunnen doen misschien... en wat ieder ander zou kunnen doen... Uh, ik kreeg van verschillende kanten een mailtje. Waarschijnlijk staat het ook op Twitter. Je kunt gewoon naar die site toe gaan. Ik had, gedacht, ik had eigenlijk niet de indruk dat hij dat had gedaan. Mm. Ik weet niet precies het adres, maar je, dat vind je wel natuurlijk op Google. Um, als je die site bezoekt, dan uh, kun je daar anoniem op melden. <laughs> yeah. En dan krijg je een lijstje waarop je kan aankruisen met ja of nee waar je last van hebt. Ja. Uh, van dronken Polen of alle andere vreselijke dingen die Polen wel kunnen doen. Ja. Uh, dat heb ik dus gedaan. En toen had ik dat afgesloten, maar toen wou ik nog even terug naar die site... om dat nog even wat te bekijken. En toen zei hij, wat ze natuurlijk meestal zeggen, je hebt al gemeld. Ja. Maar wat hij erbij zei, dat was... deze site staat per computer slechts één melding per dag toe. Ja. Dus die meneer kan elke dag één keer melden dat hij nergens last van heeft. <laughs> en ik kreeg dat nu oh. van verschillende kanten, dus het schijt te circuleren. Maar heb je dat dus gedaan, gemeld dat je nergens last van, of heb jij wel nou, ergens last van? Niet elke dag, maar ik heb het de volgende dag nog wel gedaan. Oh, maar Rijke toch. <laughs> He, dat doet me nou zo goed dat mensen dat soort dingen doen. Dat is toch hartstikke leuk? Even kijken hoor oost europeanennl Het is ook wel een URL om u tegen te zeggen. www.meld. Meldpunt midden- en oost-europeane.nl En ik heb hem staan, meldingsformulier. Deze melding kunt u anoniem plaatsen. Alleen velden zijn verplicht om in te vullen. Nou, dan kunnen ze... Is er sprake van overlast? Nee, geluidsoverlast? Nee, parkeeroverlast. Toen is er sprake van baanverlies. Oh, ik word er gewoon naar van. En weet je wat ze doen, Marijke? Weet je wat He? ze doen? Ja, het, ik hoor mezelf galmen. Dus heb je je radio aanstaan of is dit je telefoon die dit geluid nee, maakt? Het is de telefoon. Oh, dat nou, maakt niet uit. Nou. Maar wat ze dus doen, is ze bouwen zo'n site. Ze claimen de URL. Ja. Als er iemand is die zo'n site kan bouwen... Nou, dan ben je dus voor 25 euro klaar. Ja. En je hebt voor 7800 euro weer uh, uh, uh, naamsvermelding en aandacht... en weet ik veel wat allemaal. Natuurlijk. En iedereen die meldt dat hij nergens last van heeft... Dat hoor je natuurlijk nooit meer wat van. Nee. Ik kan het toch doen. Tot verdorie. En ik vind een, een, een, zo'n melding waar je anoniem kan melden en waar je dan elke dag een keer kan melden, dat is toch eigenlijk wel een beetje een rare melding. Maar goed. Nou ja, maar, uh, uh, uh, maar ja, goed. Ja. Even kijken hoor, want ik, ik ga nu gewoon. Is er sprake van overlast? Hop, ik ga hem nou invullen ook. Ik moet geen politiek stelling nemen in dit programma, nee, maar, maar ik, ik vind te het. Ook echt... Maar een mededeling. Ja. <laughs> Kun jij even praten, want ik ben eventjes een de melding aan het doen. Ik heb niet zoveel meer te zeggen. <laughs> oh. Ik zou zeggen, doe het allemaal. Ik bedoel, zo. ik doe geen politiek, want je mag alles melden... maar je kunt dit ook melden. Uh, Hopelijk, zo. Nou. Nou. Ja, Wacht even hoor, ik moet nog de code invullen. Z uh, nee. Voor Sander en zijn vader. hé. Zo, ja. iedereen eventjes invullen. Ja, leuk toch? Dan ben ik natuurlijk echt een enorme linkse journalist weer. Ja, ja. Het linkse hobby. Het meldpunt uh, midden- en oost uh, uh, uh, overlast, uh, toestand, ding, geval invullen... dat je geen overlast hebt. Dank je wel, Marijke. Moet je het aan Sander? Nou, dat denk ik niet. Want dan moet ik hem eerst gaan terugbellen voor zijn mailadres. Hij moet gewoon naar dit programma luisteren. Nou, de groet aan Sander in elk geval. Ja, hierbij geregeld. Dank je wel, Marijke. Oké, okay, dag. Dag. Sikko. Dag. Ik schrijf mijn radio uit. Het is een moment, hoor. Nou, ik heb er helemaal Zo. geen last van. Nou, hij zat naast me. Uh, eerst even Sjaak doen, want hij luistert. Dan hoor ik straks weer op mijn werkvraag dat ik gebeld heb. Ja, laten we vooral niet vergeten Sjaak de te doen. Ja, ja. Uh, die maan stond op Curaçao. Ja, want jij heet tenslotte de de Sikkel. Nee, Sikkel. Oh ja. Maakt niet uit. <lacht> <lacht> Maakt niet uit. Uh, wij zitten iets noordelijker op het, het middelboel op Curaçao. Curaçao is zo rond de Evenaar. Ja. Nou, daar is de maan iets groter zichtbaar dan hier... En iets bedoel ik heel wat groter. Ja. Het komt omdat zij iets... en dat moeten we echt met een uh, korreltje zout nemen... dichter bij de evenaar, bij de maan zitten dan wij. <laughs> ja, iets, hè? Nou, ja. nou iets. Uh, het, het scheelt uh, tussen ons een cursus over 10.000 kilometer, geloof ik. Nou, dat is nog best een stukje. Uh, op die 400.000 kilometer die we van de maan liggen, is dat niks? Nee, is het weer een klein stukje, ja. Uh, maar goed... Daardoor zijn de maanstanden daar anders dan hier. Ja. En dat is het dus hele probleem opgelost. Ja. Maar um, uh, is het ook zo? Ja, natuurlijk. Is het ook zo dat we dus ook uh, niet alleen dichter bij de maan, maar ook verder naar beneden zitten dan in Curaçao? Nee, Curaçao zitten ze verder naar beneden. Hè? Ja. Dan zal ik het anders stellen: um, we draaien in 24 uur om ons as. Ja. Dat klopt hoor, wat ik zeg. Ja. Goed. Waar draaien we dan sneller om ons as? Op Curaçao of in Nederland? Oh jee. Uh, in uh, Nederland. Nee hoor. Curaçao. Oh. Oh. Als jij dan 40.000 kilometer aflegt in een, in, een, uh, in een etmaal of 10.000... Ja, dat is Dat is schilt. nogal het verschil, hè? Ja. Maar we merken er niks van. <laughs> we merken er helemaal niks van. Nee, we zijn al draaierig van onszelf. Zoiets. Maar goed. Al, om dat verschil... Juist omdat wij de maan kleiner zien dan op Curaçao, heb je ook de maanstanden anders. Iets ja. Anders. En dat is het hele probleem opgelost. Nou, dankjewel, Sikko. Het is toch zo ik of, of, of ja, dat ik zeg? Dat weet ik toch niet of het echt zo is? Nou, uh, ben je wel op Curaçao geweest? Of in, nee. die, in die regio? Nee. Ben je wel in de Sahara geweest of zo? Nou, dat heb ik ook nog uh, niet echt op mijn lijstje van. Uh... Vakantiebestemmingen nee, gaan. maar, uh, ga, er maar eens, naden... ga er maar eens naartoe. Zit je me nu de woestijn in te wensen, zeg ik al. Uh, nou, dan zou ik een dikke trui meenemen voor, voor s'nachts. Ja? Want da daar vriest het s'nachts. Ja, zie je. Maar dan moet je ook onder een steen gaan liggen. Dat ja. Ach, dat doen je, die je geen, toch? Je bent geen pissewet. Nee? Nee. <laughs> goed, nou we dwalen af. Dankjewel, het altijd... Sikko. Is het Hoe is het met je dochtertje dat hij gebroken armje gehaald heeft? Wat, wat zeg je nou allemaal? Want je Hoe zit tegelijkertijd dochter... op alle... Hoe is het met jouw dochtertje dat hij dat gewoon ook een armje gehaald heeft? Nou, dat gaat hartstikke goed. Dankjewel, Sikko. Dat ja, het die... is alweer een half jaar geleden. Ja, nee, maar goed, het is hartstikke goed geworden dus. Nee, dat is allemaal weer goed, dichtgegroeid en het beweegt allemaal weer. En oh, niks prima, dat toch. Ja, prima toch. Ik heb een goed geheugen, hè? Ja, prima. <laughs> <laughs> nou, nu ga ik ophangen, ja? Oké, okay, tot dan, hè? Doeg, Dag, doeg. Hans, goeied. Ik wil even reageren op die mond. Die... Oh, Hans, op... ik wil zo graag. Zal ik voor jou. Nou ja, dat vind ik nou ook weer zo'n stap, maar zal ik voor jou eens kijken of ik een nieuwe telefoon voor jou kan kopen? Nou, ik heb al doen aan de lijn, ook de nacht. En dan komt toch heel duidelijk door. Het, het, het, het is het omroep Max-verbindingssysteem uh, ja. dat het niet. Uh... Maar, het is zo, uh, maar je belt zo vaak, Hans. En je hebt altijd wel iets te vertellen. En, maar je hebt zo'n waardeloze telefoon. Nou, ik heb dat bekende provider En ik heb een van de beste merken. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Nee, ik weet het ook niet. Maar uh, ik weet niet of ik nou duidelijk doorkom. Nou, ja, dan moet je echt zo blijven praten. Maar, en dan uh, ja, kort ja, houden. Maar ik ga, echt, ja. ik ga kijken of ik een nieuwe telefoon voor jou kan regelen. Dan moet ik weer uit mijn eigen salaris komen... want de publieke omroep is aan het bezuinigen. <laughs> Maar ik, ik schrijf vallen. het nu op. Ik, en het kan eventjes een half jaar duren, want ik vergeet het natuurlijk weer. Maar je helpt me vast wel herinneren door het nog weer eens een keer te bellen. Vertel ondertussen. Een, uh, die meneer had het over Polen, dat hij in Polen was. Ja. Maar we hebben ervaring, omdat wij je kennis hebben in Tsjechië aan de Noordoostelijke kant, dat net als veel Europeanen... dus SCH moeilijk uitgesproken kan worden. En ik had ook de Poolse buren en die hadden geen mogelijkheid. Omschreven niet te zeggen. Dus dat blijft altijd een probleem. Maar wat ik wil zeggen, dat we dan alle Polen en eh, ik weet dat oh, Hans, het heb... spijt me echt heel erg. Maar ik, de, ik kan je enigszins verstaan. Maar ik luister echt via de koptelefoon. Maar als je nu in de auto zit of uh, thuis in de woonkamer. Je kan er echt geen woord, geen touw aan vastknopen. En dan, dan duurt het gewoon. Het spijt me, Hans. Ik uh, ga je ophangen. Ja. Maar ik ga echt eens kijken, ik ga eens onderzoeken of ik iets aan die telefoon kan doen voor je. Want je belt zo vaak en je hebt echt iets te vertellen, dus ik, uh, ik spreek je nog wel weer. Dick? Ja, hallo? Kijk, dit is een telefoonlijn. Ja, ja, het is gewoon een mobieltje, hoor. Maar... Ja, maar ja, ik bedoel, Hans zit bij een goede provider, heeft een duurmerktelefoon, maar het is waardeloos iedere keer. Oh. Goed, waar belde je over, Dick? Ja, ik belde ook over de, over de Polen. Oh, wat goed. Tenminste, ja, want, tenzij uh... jij gaat zeggen dat je... Een hekel aan ze hebt, dat kan natuurlijk ook. Nee, nee, ik heb geen hekel aan ze. Ik denk, als ik zelf in een situatie zat, zou ik het ook doen. Zou ik ook hier in Nederland gaan werken, maar ja. ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. En ja, je ziet wel af en toe wat voor caprioles uithalen. Dat uh, dan denk je toch wel van, ja, uh, dat komt niet goed als dat zo door blijft gaan. Maar wacht even, hoor, want jij zegt wat voor capriolen ze uithalen. Dus dan ben ik, dan, want dat vind ik altijd zo fascinerend. Uh, er zijn Polen die dus Capriolen uithalen. Ja, ja, zeker. Maar, maar, dus maar wat doen ze ook ook. dan? Wat bedoel je met Capriolen? Ik, ik bedoel met inhalen dat ze dan. Uh, oh. dat ze jou in, uh, wij, ja, de Nederlandse auto's zijn meestal begrensd rond de 85 en zij kunnen wat halen. En dan halen ze je in. Maar dan. Uh, ja, voordat de ze drukken met hun achterkant van de trailer drukken ze bijna jouw cabine in elkaar. Nou, dat gebeurt dan niet één keer, maar dat, maar dat maak je dan verschillende keer okay, per week Oké, dat, dat gebeurt dus vaak door vrachtwagenchauffeurs uit, uh, uit Polen, ah, is, is jouw ervaring. Ja, uh, okay. ja, gewoon dat je merkt dat die uh, ja, minder, uh, minder opleiding hebben gehad wat dat betreft. Ja, nou dan is, da ja dat kan. En dat is dan, maar ja, dan denk ik, dan, stel dat je het zou melden op zo'n website en dan... Nee, maar dat ga ik niet melden of zo. Maar nee. ik denk dat het moet gewoon, uh, ja, bij, bij de politiek moet het aangepakt worden... Dat, dus die verhoudingen gelijk worden getrokken. Dus, dus dat je dat niet... als hier een, een Polen of o Europeanen in Nederland werken, dat ze ook dezelfde betalingen krijgen. Ja. En ja. Dat, dat moet dus vanuit de politiek geregeld worden. En ik denk ook niet dat zo'n meldsite uh, zo daar goed voor is. Want dan uh, krijg je gewoon stigmatisatie van, ja, nou ja dat is allemaal goed. Je... Oh, ja, morgen, daar ben ik het niet mee eens. Nee, maar, maar je kunt je wel voorstellen dat, dat uh, de PVV zegt, ja, dat is een stap daaraan vooraf. Dus dat is, als wij een meldpunt hebben, dan krijgen we meldingen zoals van jou dus uit de praktijk binnen. En dan weten ze ook waar de problemen zitten. Ja, maar ik zelf denk, als je, uh, ik hoorde net, ik ben nog niet op die site geweest, maar als je dat zo'n beetje hoort, dan vind ik dat een hele neg negatieve uitgangspositie? Ja, nou, Gewoon... dat zeg je heel goed. Ja, dat vind ja, en ik bedoel, vind ik, ook... ik ben het ja. lang niet eens met, uh, met dat ze dat, uh, hoe zeg je dat? dat, dat ze hier werken onder hele andere voorwaarden zoals wij dat doen, dan maken ze wel. de maken pot, maar dat is niet hun probleem, niet hun oorzaak, maar dat is de oorzaak van de politiek en de Europese Unie. Die moeten daar wat aan doen. Nou ja, het is voor iedereen fijn dat je niet raar gaat rijden, of, je, of het nou mag of niet, toch? Nee, nee, ik bedoel, ja. maar het valt me op, het zijn wel vaak Oost-Europeanen die, die een beetje rare dingen op de weg doen. Maar ja. dat neem je weg dat Duitsers of Belgen kunnen dat net zo goed doen. Dat Precies. Is, uh, ja. Nee, maar het valt wel op dat het uh, over het merendeel Oost-Europeanen Oost zijn. Ja. ja. Dus, ja uh, zit je nu in de vrachtwagen? Nee, ik ben net, uh, net klaar. Oh. Ik ga nou naar huis, ik ga zo, uh, ik heb machtdienst gehad, ik ga nou lekker slapen en dan uh, vanavond weer. Oh, jeetje, ja. Ja, met maar, een mooie weer een mooie in bed liggen. Ja, <laughs> ja precies. Lekker slapen. Je zou ja, eigenlijk buiten moeten gaan slapen. Word je nog ja, een beetje is, bruin. Ja, maar dat is allemaal zo'n herrie buiten. <laughs> ja, <laughs> lekker de ramen dicht, te... gordijnen dicht, lekker pitten. Ja, ja we komen weer te rusten langs en dan, uh, ja, dan ben, je ook weer, ben je ook weer gelijk wakker. Dus uh, daar is ook lekker het bed in, en, uh, gordijnen dicht en rollen naar beneden en dan hoor ik niks meer. <laughs> nou, gelijk heb je. wel Welterusten. Oké, okay, fijne uitzending weer. Dankjewel. Doei. Okay, Didi. Ja, hallo. hallo. Ik ben blij met die meldpunt van de Polen dat je dat gezegd hebt. Daar ga ik zeker ook op stemmen. Dat is, uh... <laughs> straks, ja, straks. dat lijkt me echt zo grappig dat ze morgen denken, hoe kan dit? Dat er zoveel mensen opeens melden. Dat, er... nou, dat hoop ik dan altijd maar een beetje. Maar goed. Ja, ja dat hoop ik ook. Maar ik belde over die maandstand van Curaçao en daar kom ik ook vandaan. En ik heb ongetwijfeld die maan als een stikkeltje zo uh, in een streepje gezien. Dus ik weet wel wat u bedoelt. Maar ik denk dat het komt door de stand van de zon ten opzichte van de aarde. Want die, die uh, kwartieren die kun je zien omdat de maan in de schaduw staat van de aarde. En als de zon nou uh, anders ten opzichte van Nederland staat dan op Curaçao... Ja. dan komt het misschien daardoor. Dat lijkt mij ook, maar ik vond dat zelf... dacht ik, van zo eenvoudig zal het toch niet zijn? <tie> nou, ik denk het wel. ook <tie> ja. op. Uh, ja, tenminste, dat denk ik dan. Je hebt de Curaçao een zonsondergang. Die duurt daar uh, uh, nog geen vijf minuten. Als je naar de zon kijkt en je doet één keer je ogen dicht, heb je de zonsondergang gemist. En hier, hier duurt die eindeloos lang. Ja. Hier heb je hebt zelfs zoiets als schemering. Dat heb je daar niet. <tie> heb je daar geen schemering? Nee dat, nee, dat vond ik toen ik daar woonde, hadden ze leesboekjes over de schemering in Holland. Ik vond het maar eng. Ik vind het nog niks, schemering. Echt waar? Dat vind, <laughs> dat vind ik geen zwart en geen wit. Je kan je lampjes niet aandoen. Ik vind schemeren ook niks, hoor. Ja, eh, eh, eh, nou, dat kan ik me voorstellen. Als je daar niet mee bent opgegroeid... en je komt er opeens in terecht, maar je vindt waarschijnlijk herfst ook niks... Dat klopt. <laughs> maar dat vind ik ook niks. Dus dat zegt nee, dat vind niet ik helemaal wel. niks. Dat het zo lang moet duren. Zomers ja, vind ik het niet zo erg, want dan is de leuke overgang van... ...nou moet je toch echt naar huis? Ja, ach. Maar het is en vanaf dat dat... Uh, ja, we werden ook bang gemaakt. Je gaat hier zomers, Winters ga je in het donker van huis en je komt in het donker thuis. Nou, dat is echt waar. Ja. Vreselijk vond ik dat. Ja, maar dat goed, is, zo heb je overal wat anders. Ja, het is allemaal een beetje wennen. Maar ik vond het wel grappig dat het daar sprake kwam. Ja, nou ja, eh, volgens mij is het ook gewoon de enige juiste verklaring die je zojuist geeft. Dus bedankt daarvoor. Ja, maar die meneer die het net deed, die legde het ook goed uit, hoor. maar weer oh, anders. Ja, precies. Dat was dan niet Jip en Janneke genoeg voor mij. Goed, <laughs> ik, eh, ik zeg uh, wel trusten, Didi. Oké, okay, wel trusten. Bedankt. Daag. Doeg. Um, uh, oh ja, we hadden het over de maan. En dan denk ik automatisch aan een van mijn allereerste alle, alle singeltjes... die ik cadeau kreeg toen ik ging uh, sint Maarten lopen in uh, Wormenveer. Dat moet ergens eind jaren zeventig geweest zijn. Toen kreeg ik dit plaatje. Under the Moon of Love. Shweddi Weddi. Not the fans on Under the moon of love. Even kijken, want ik, uh, ik zie nu een tweet... of een Twitter, een tweet... van uh, Ricardo, Steam Ricardo, mooi. Die uh, schrijft... Het festival van Kralingen 1970... In, is in Duitsland op dvd goed verkrijgbaar. En daar heet hij Rockfieber. Rockfieber uit uh, 2004. Dat is dan nog eventjes een uh, stukje surface. 0800 1121. En dat nummer vooral bellen als je weet uh, hoe het zit met Nederlandse gevangenissen en of het waar is en zo ja, uh, waarom. Uh, mensen die een uh, lichtvergrijp hebben ge gepleegd in dezelfde cellen zitten als mensen die daar zitten... wegens zware misdaden. misdaden. Dus uh, dat wil Ralf graag weten. 0800-1121. Kirinia uh, wil nog steeds heel graag weten... wanneer de evacuatie van de Sornooistraat was in Scheveningen. Dat was eind 1941 of begin 1942 waarschijnlijk. Dat hoorden we eerder deze uitzending van Louise. Maar uh, mocht je daar nog iets over kunnen vertellen... bel dan ook even naar 0800-1121. Douwe. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik wou even reageren op Sander. Ja. Over de Polen. Ja. Ik heb uh, daadwerkelijk last gehad van die mensen. Van die mensen? Ja, en ik zeg ook uh, die mensen, ja. Ja, maar wat ik was heb... er aan de hand met de Polen? Ik heb bij een bedrijf gewerkt. Ik zal mijn naam niet noemen, want het gaat een beetje te ver. Ja. Ik werkte gewoon op binnenland, gewoon binnenlandse ritten. Ja. Ze hebben alle Nederlandse chauffeurs eruit gegooid... Ja. En voor al die mensen zijn Polen om voor teruggekomen. Ja. En, die doen, en die doen hetzelfde werk in Nederland. Ja. Alleen voor de helft minder veel. Ja. Dus ja, dat vind ik toch wel schrijnend. Nou weet ik wel, dan ligt het dus niet aan de nee, Polen. Nee, ja precies. Maar want... het, li het, het ligt dus aan de werkgever. Ja. Dat snap ik ook wel. Alleen als je ziet hoe dat, uh, ja, hoe, ze, hoe die mensen omgaan. Want die vorige bellen ook al zijn in het verkeer. Mm -hmm. En hoe ze zich gedragen bij klanten, dan denk ik van ja, het is wel bij het asociaal allemaal af. Ja. Er zijn ben, klanten bij, dan mag een Hollandse chauffeur mag het douchen. Dat mocht een paar jaar terug nog, dat mag nou niet meer. Ze halen douchekappen van een van, van, van, van muur af, ze slopen alles. En dan weet ik wel, een Hollandse chauffeur is ook niet heilig, maar je ziet wel heel veel bij dat waar waaruit die hoek wegkomt, dat het heel vaak mis is. Ja. En dat vind ik wel jammer. Ja, het is, ik vind het ook moeilijk. Want het is. Uh, uh, ik kan me voorstellen als je Pools bent van afkomst. Je hebt het allemaal goed voor elkaar. Je werkt keihard. Je hebt iets opgebouwd in Nederland. En uh, je krijgt opeens dat, dat mensen misstanden over mensen uit Polen kunnen. Weet je, het is, de, jij komt uit Friesland douwen, of niet? Ja, ik kom uit Friesland, ja, zeker. Ja, nou stel nu, stel. Dat ik word ontslagen omdat er een uh, Friese DJ is... die het voor de helft van de prijs gaat zitten doen hier. Wat jij ook wat. Nou ja, nee, maar dan word ik toch niet... Nee, nee dan word ja, ik niet kwaad. Dan, dan is het toch niet leuk dat die man half geld wel doet. En, en, jou, en hij neemt jouw plekje in. Ja, maar dat is het... toch zo goed recht. Ik kan toch niet zeggen van... Nou ja, jij, jij mag niet goedkoper gaan werken dan ik. Dat weet ik niet. Nee, dat vind ik echt... Dat, wie bepaalt dat dan? daar ja, ben ik het niet mee. Ik vind gewoon. Nou, en wat nog eh, nou, erger ja, zou zijn, ja, is ja, dat de nou, ja, nou, ja, het ja maar het zou nog ja. gekker zijn als ik vervolgens een hekel krijg aan alle Friese. En ja, mij ik sta er boven van maakt mij niet uit. Maar kijk, ik, ik wil gewoon uh, uh, hen die polen klaar, leuk en aardig. Ja. Uh, als ze er zijn, laat ze dan hetzelfde salaris verdienen. Maar dan vind ik het nou vind ik het, als en als dat gelijk is, dan kiezen ze toch voor een Hollandse chauffeur boven een Poolse chauffeur mm -hmm. qua kwaliteit en hoop ik. Ja, ja, nou, dat denk ik ook, want het is sowieso al makkelijker in de communicatie. Maar bijvoorbeeld kleding wordt, wordt in, in heel veel gevallen wordt het in China gemaakt, omdat het daar vele malen goedkoper is dan het hier in Nederland te maken. Mm -hmm. Maar dan, dan krijgen we toch ook geen hekel aan Chinezen... en een meldpunt Chinezen en dat soort dingen? Nee, maar daar hebben wij uh, indirect niet mee te maken. Wij trekken hun kleding wel aan. Ja. Maar een polnit een plek van onzin qua werk. Ja, maar inkomsten. als ik een naaister ben in Nederland... Ben je, op, ben je ook een plekje kwijt? Ja, daar heb ik ja. wel van. Maar ja, ik, ik ben, of mijn baan niet kwijtgeraakt... maar ik ben werk kwijtgeraakt... En door in ja. principe mensen die goedkoper werken. Ja. ja. Nou, en ik kan je vertellen, het is niet heel grappig. Nee, nee, ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen dat je daar dan een beetje... Ja, je ja, daar het, dan het, negatief het, ten over staat. Zij, Douwe? Ja? Zit je nu in de vrachtwagen? Ja, zeker. Ben je geladen? Nee, ik ben leeg. Ik doe een pendelrit met melk van Schaastebrug bij Jouren. Ik ga ik leeg naar België, Ieper. En dan laad ik een vrachtje melk en dan breng ik weer naar Jouren toe. Hé? En nu rij je dus zonder melk? Ja, ik rij nou bij Hilversum. Ach, nou, zwaai even. <laughs> nee, nee net, ik ben Hilversum net voorbij. Ik rijd nou vlak voor u Utrecht. Oh, nou, gelukkig heb ik net gezwaaid. Ik wens je ah, nog okay. een goede rit, de Douwe. Dank ja, je wel dank voor het bellen. Wel. Werk ze, oi. Doeg. Gerard. Hé, hey, dank je. Graag gedaan. Is dit nou Douwen? Of is het Gerard? Gerard. Hi, Gerard. Goedemorgen Astrid. Zit je onder je stoel? Wat zei je? Of je onder je stoel zit. Nee, gewoon in de vrachtauto. Oh, nou gelukkig hebben we echt een hele goede verbinding. Oh. Wow. <laughs> Spaan je me niet dan? Nou, je praat op zich heel duidelijk. Ik hoor alleen heel veel geruis. Waar belde je over? Ik belde over de euro. Dus ik heb een keer ik heb al een paar keer een antwoord gegeven, dan heb ik ze een vraag. Ja? Over de eurocrisis, over Griekenland. Waarom worden die miljarden euro's die Nederland, Duitsland, België aan 1% kan lenen, ook niet door Griekenland aan 1% kan lenen? Dan denk ik dat die eurocrisis in Griekenland vrij snel zijn opgelost. Of je 1% betaalt over die miljarden of 18%. Ik versta je heel slecht. Ja. Maar ik denk dat er wel een paar mensen zijn die begrijpen wat je bedoelt. Ja, en dan moeten ze niet met het antwoord komen dat het een risicoland is, dat begrijp ik ook nog wel. Ja. Maar gewoon, ze kunnen ook verplichten om de helft van de schuld weg te schelden. Weg te... Ja, kwijt te schelden. Kwijt te schelden. Waarom kunnen ze niet verplichten om Griekenland ook aan 1% te lenen? Is dat omdat Nederland, Duitsland, België, de Noordelijke landen wel heel veel geld aan Griekenland kunnen verdienen? Ja. Wilt daar eens iemand een eerlijk antwoord op geven? Want ik denk dat ze aan, aan 1% kunnen lenen in Nederland. Dat het dan vrij snel opgelost is. Oké, okay, nou ik versta je nog heel slecht. Maar jij denkt uh, als, uh, als de Grieken ook 1% uh, uh, rente moeten gaan betalen dat het dan op te lossen is. Nou, op, uh, sneller opgelost denk ik wel. Ja, daar ja. zit wat in. Maar dan ga je alleen maar nog meer uh, um, kwijtschelden. Maar ja, dat is rente dat is nog niet verdiend. 0800 1121 als je het antwoord weet. Gerard, ik ga je ophangen want het is echt okay. een slechte verbinding. Maar goede reis hè. Dankjewel, Asmet. Doeg. Koyan. Ja. Hallo. Hallo. Ah. Uh, ik wil nog even ingaan op dat uh, punt over uh, melden ja. bij het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. Ja. Ja. ja. Kijk, op het eerste, in eerste instantie dacht ik, wow, ga ik doen? Ja. Maar toen zat ik er nog even over na te denken. Het is heel onverstandig, denk ik. Ik uh, volg die jongens van de PVV al jaren. Ja. Ik ben er erg verontrust over. Ik uh, ben een voormalig asieladvocaat. Mm. En Kijk, waar, waar ik bang voor ben. Als jij, als jij ik en nog vele anderen uh, daar gaan melden... dat wij eigenlijk alleen maar goede ervaringen hebben met Polen... die ik zeker heb. Daar kan ik straks nog even op ingaan. Maar uh, doen wij dat, dan uh, zie ik al van verre weg aankomen... als een vrachtwagen als het ware dat de PVV dat gaat interpreteren als meldingen, uh, zonder, Ach, erbij, zonder ja. erbij uit te leggen wat voor meldingen. Oh, oh. Oh, yeah. Ja, nee, nee, nee, maar dat kun je ze toevertrouwen, hoor. Dus de, ik, ik, ik zou toch adviseren het niet te doen. En er wordt al veel te veel aandacht besteed aan dit soort grapjes en trucjes van de PVV. Proefballonnen. Dat, dat is precies, ja, nou, het is, het is kwaadaardiger een. dan dat. Yeah. Um, het, het, het, is, het zijn geen proefballonnetjes, het is strategie. En uh, het werkt omdat iedereen erop ingaat. Dat is ook precies waarom de PVV zoveel lucht krijgt. Uh, ook in de Tweede Kamer weten ze niet om te gaan met uh, Geert Wilders en Kornuiten. Uh, dat is ze te behandelen voor wat ze zijn. En dat zijn een stelletje, uh, ja, nou ja goed, ik moet, ik moet dat niet al te denigrerend brengen, want het heeft ook iets zieligs. Maar ook iets kwaadaardigs en en als je ze uh, de spiegelvoer houdt van uh, soms Pietje Bel, maar soms ook uh, kwaadaardige pubers. Dan is dat veel beter, uh, werkt dat veel beter dan als je uh, serieus het spel mee gaat spelen. En als je uh, zelfs maar zegt dat je iets goeds te melden hebt over een poll via dat meldpunt, dan wordt dat uh, kwaadaardig geïnterpreteerd. Daar durf ik gif op in te nemen. Ik vind het wel, wel weer een eye-opener wat je zegt, want ik, ik, uh, de melding is niet eens dat, dat, in mijn geval tenminste, ik heb ook niks goeds te melden over Polen. Ik wel. Ja, ik, ik heb toevallig, ik ken geen Polen en ik heb er zelf ook nog nooit mee te maken gehad. Ik wil, gehad, dus ik, de... ik wil ik, mag ik daar iets over zeggen? Ja, zeker. Ik, ik heb, ja. ik heb uh, Poolse cliënten gehad, uh, als asieladvocaat destijds. En dat waren de meest fantastische mensen. Heel aardig, heel slim, heel hardwerkend, uh, vol goede uh, energie, uh, alles willen leren. Ik heb een uh, Poolse cliënt gehad van wie de kinderen binnen één jaar Nederlands leerden en de beste van de klas waren. Enzovoort, enzovoort. Er zijn natuurlijk Polen van alle soort en aard. En dat zijn Nederlanders ook. Stel je mm. voor dat er een meldpunt voor Nederlanders in de Costa Brava wordt geopend. In Spanje. Nou, dan moet je eens kijken. Dan kom jij en ik komen daar een keer op vakantie langs. En dan uh, zijn we via zo'n meldpunt van uh, brallende Nederlanders... al weggezet als uh, hufterige Hollanders. Maar, maar we... Kojan, je moet ook toegeven... er zijn ook heel veel hufterige Hollanders op Mallorca. Ja, daarom. Daarom. Dus stel je voor dat in Oostenrijk, pas, pas toch in Oostenrijk, uh, hadden, had een groepje Nederlanders alles kort en klein geslagen bij ja. de wintersport. Ja. Nou, meldpunt Nou, Hollanders, doe maar, vooral. Ik ben ervoor, hoor. Laat die Hollanders ook maar eens in de spiegel kijken. Maar je, wat zeg je dan van zo'n verhaal? Want uh, waar Douwe en Dick net over bellen... die zitten allebei in het uh, vervoer, in ja, het transport. Ja, wat, even, ja, precies. Nee, Ik heb het gevolgd en uh, daar heb ik ook een opmerking over. Ik, ja. begrijp, ik begrijp het, want ze voelen zich bedreigd in hun bestaan. Dat is een existentiële angst en dat is terecht. Alleen, dan zou er niet een meldpunt Polen moeten zijn... maar een meld, meldpunt uh, werkgevers... Hollandse kaaskoppen werkgevers Die zo die, goedkoop mogelijk mensen ja, in dienst willen die mis, hebben. Die ja. misbruik maken van de regels en, en uh, de regels ontduiken... door daar uh, Poolse chauffeurs op te zetten... die natuurlijk graag daar gebruik van maken... omdat ze in Polen veel armer zijn dan in Nederland. Ja. Maar let op, Polen is Nederland hard aan het inhalen, hoor. De Hollandse economie die, uh, die stagneert terwijl de Poolse economie klimt. En dan gaan wij straks met z'n allen naar Polen en dan komt daar precies, een meldpunt. Nederlanders precies, weer. Precies, wij Nederlanders zullen ja. op een dag als we zo doorgaan met iedereen tegen ons in het harnas te jagen... waar we hard mee bezig zijn met de huidige regering... zal Nederland achterop raken ten opzichte van een hoop andere landen. De Baltische staten zijn de enige staten in Europa die lopen als een tierenlier economisch gezien. Nou, daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Er zijn gewoon mensen die heel hard werken. En als we dan, stel dat je balten uh, hier komen... of nou ja, Letten, Esten en, en Litouwers... Mm -hmm. Dus stel je voor dat die hier in Nederland komen... en uh, iemand ziet er een, een keer dronken... en die meldt dat bij, uh, bij, bij de jongens van de PVV. Nou, dan staan die weer triomfantelijk te roepen van... kijk, daar heb je weer zo'n balt. Ja. Nou, uh, het is, ja, Nederlanders doen onbehoorlijke, onbehouden dingen, ondoordachte dingen in het buitenland. Polen doet het ook wel eens. Je moet niet een heel volk wegzetten met incidenten. hoe kun, kun jij het succes van de PVV verklaren? Oh ja, oh ja. Nee, maar dat is, dat is in de geschiedenis heel vaak vertoond. Dat is, dat is een trucje wat... wat uh, die die, die, die uh, senator uh, Schaap van de VVD, ja? die heeft dat precies benoemd. Ja, precies benoemd. Dat, is, dat zijn trucjes die in de jaren dertig ook in, in, in Duitsland werden, werden tevoorschijn gehaald. Je, je benoemt een gemeenschappelijke vijand, mm. uh, willekeurig, op gevoel, op instinct, op, op verkeerde interpretaties. Nou, iedereen denkt dan van, oh ja, dat, uh, dat zijn toch wel klootzakken en uh, daar moeten we bang voor zijn. Nou, er zijn een hoop onnadenkende mensen die dat gevoel gaan delen. Dat komt dan vanuit de onderbruik, de darmen, vanuit het uh, hagedissen instinct. Ja, maar de mens is natuur en, en de hagedis in ons loert altijd. En uh, nou ja, goed, dan, dan wordt daarop gereageerd door de minder nadenkenden. En dat werkt. Dat is een heel makkelijk trucje. Dat kan, kun jij toepassen op de radio. Dat kan ik toepassen met mijn uh, uh, retorische gaven. En dan uh, nou, makkie. En dan, dan kun je mensen mobiliseren. Ja. Maar je mobiliseert daarmee de haat. Ja. Weet dat wel. En wie haat zaait, zal haat oogsten. Dankjewel, Koerjan. Graag gedaan. Geert. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, Geert. Je hebt je naam een beetje tegen op het moment. Ja, dat... is. Uh, dat... Uh, ja, <laughs> je joh, joh, houdt er naar. Mijn naam is Geert maar. Dat is even een klein beetje verschil. Laat het even maar duidelijk ik... zijn. Ja, maar je belt wel over de Polen. Ja, ik ben wel over de Polen, maar de, de, de voorgaande spreker, de Corian, van, ja. die, die, die maait voor een heel groot gedeelte het vracht van mijn voeten weg. Het, uh, het, uh, ja, je mag niet zeggen dat uh, ik... Uh, het, het, het, zijn, het, het is een hufte, Geert Wilders, dat mag je zeggen, maar je mag wel zeggen van, ik vind het een hufte, want dan is het de vrijheid van meningsuiting. Maar ik heb wel even iets over die Polen. Als jij, uh, je gaat naar de Aldi... en je gaat naar de middel, uh, of meer van die discounters... of heel goedkope winkels... en dan gooi jij een winkelwagentje vol... voor 4 uh, tientjes of zoiets... terwijl je bij de grootgroter in Nederland... daar iets van uh, zestientjes voor betaalt. En die spullen die moeten wel allemaal... naar die, naar die, naar die, naar die grote magazijnen gebracht worden. Ja. En dat moet allemaal tegen minimum prijzen. Minimum prijzen. Dat, dat, dat zijn prijzen van, van, van de jaren zeventig waar men nu nog voor rijdt. Ik ben zelf transportondernemer en ik weet echt wel een klein beetje waar ik over praat. Dus, maar het, is, het zijn echt belachelijke afbraakprijzen. En dat kan alleen nog maar vervoerd worden door onze Poolse uh, chauffeurs of Oekraïners of Litouwers of noem het maar op. Omdat die mannen het nog wel voor die prijs kunnen doen. Ja. En, een en, en een Nederlandse chauffeur die kost 28 euro in duur. Ja, want die moet gewoon ja. zijn Nederlandse hypotheek en zijn boodschappen bij de Albert Heijn betalen. Ja, en, je, en, en een Poolse chauffeur, je, die, of, of, of uh, Oost-Europees, laat ik het zo zeggen. Die man die, die kost misschien, zeggen tientje per uur. Ja, en daar zit toch wel een heel groot verschil in op 10 euro per dag. Ja. ja. Dan, praat je over, dan praat je over 180, 200 euro verschil per dag keer vijf dagen is het euro weer een week. Maar jij zegt dan... als we nou met elkaar accepteren dat we niet meer uh, goedkoop boodschappen kunnen doen? Nou ja, misschien. Wij gaan ook voor de kilo en uh, ja. ik wil ja. dat. Uh, het dan moet ergens dan... vandaan komen. Ja, en dat, maar het moet wel vervoerd worden en het is wel tegen minimumprijzen. Ja, ja. ja en, en dan zeg ik, ja, we vragen het net om hoor, eerlijk waar. Het... <laughs> Dan, dan moet je zeggen: van jongens, we gaan die, die, die, die prijzen uh, we gooien de, de, de, de, de prijzen weer omhoog. Dus we gaan op een fatsoenlijke manier een Nederlandse chauffeur of een West-Europese chauffeur. Een dure Oost chauffeur. Een Oost-Europese chauffeur, dat Oost chauffeur, maakt niet uit. Maar dat dan, maar goed dan goed nog, vervangt. maar dan nog, Geert. Ik bedoel, ja. stel, stel, ja. ik heb een winkel in Spaanse Sloffen. Ja. En ik kan een of andere. Uh, nou, uh, uh, nou, ik zal niet zeggen een Pool, maar ik kan een Italiaan krijgen die voor 5 euro per uur die sloffen heen en weer gaat rijden. Ja. Een Spanjaard is misschien handiger voor Spaanse sloffen, maar dat is zijde. En, ja. en uh, uh, vervolgens verkoop ik die sloffen voor 10. Oh. En jij zegt dan: van ja, maar als ik nou die sloffen voor 15 ga verkopen, maar, maar dan zou ik. En nou, nou zie ik mezelf toch best als een sociaal mens. Maar dan zou ik nog steeds die Spanjaard laten rijden. Want dan maak ik namelijk 10 euro winst in plaats van 5. Ja, ik snap, ik snap het helemaal. En, ja. daarom heeft, en daarom heeft Apple op dit moment 900 miljard op een bank staan. Omdat hij al die rot zou laat maken daarin. in uh, China... tegen belachelijke arbeidsomstandigheden. Ja, en omdat het best wel vaak werkt ook. En daarom is. Je maakt elkaar iedere keer. Steeds gekker door het uh, goedkoper te kunnen doen. Ja. Maar er, is, er zit een minimum aan. De mensen daar in zien die gaan op dit moment ook protesteren tegen de arbeidsomstandigheden. Ja, ja. ja. En als je springt over het raam, het moet niet veel Ja, maar dat interesseert, dat interesseert natuurlijk die vrachtwagenchauffeurs. Uh, niks die, uh, die geen werk hebben of minder werk hebben. Ja, dat begrijp ja. ik ook wel weer. Goed, dankjewel ook. Geert. Ik, ik moet door, want ja, het klinkt echt heel flauw. Maar ik moet ook nog een crypto voordragen. En wat? Ja, ja, ja. Doe, doe heel, heel veel succes bij je programma. Ja, dankjewel. Hè. Bedankt voor het bellen. Goed zo. Dag. Ja, doe. want ik zou toch bijna de crypto vergeten. Ik heb nog 14 minuten. Dus eens even kijken of die nog opgelost kan worden. Hij is wel te doen hoor. Dus ik probeer het nog. Ik waag het er nog op. Het voorjaar is terug, is de opgave. Het voorjaar is terug. Negen letters moet de oplossing uitbestaan. En uh, nou, ik denk dat het heel rap kan gaan. Het voorjaar is terug. Negen letters... 0800-1121 Hubert Goedemorgen, Goedemorgen. Uh, Voorjaar is terug Lente weer Nou Hubert Oh ja ik hoorde net Maar daar wilde ik helemaal niet over hebben Je verpest het echt voor al die mensen Die nu net lettertjes hebben opgeschreven En nog aan het tellen zijn He, Maar okay. het is wel goed Ja, nou, Dan krijg je nog een prijs ook Terwijl daar belde je oh. niet eens voor Oh jee, oh jee. Nee, nee, nee, nou, ja. dat uh, Astrid, ik belde ja. naar aanleiding van de evacuatie van Scheveningen. Zo oh. het nooit staat. Ja. Daar weet ik niks van. Het niet oh. is, dat heel veel. <laughs> nee, maar het is wel heel erg leuk. Oh. Omdat, het, uh, omdat het eigenlijk is het terug te vinden in Sonnyboy. Oh, mooie de film? En de, en de film. Want die gaat daarover. Oh? Die gaat over die evacuatie van, uh, van dat. Uh, Pension daar in die straten. Ja, ik heb er nog helemaal niet daar gezien. Daar kun je het een film. beetje terugvinden. Dan moeten we dus eigenlijk gewoon eventjes uh, erachter komen wanneer Sunny Boy speelt. Nou, dat gaat ook inderdaad over die 42, 42 en dan gaan ze naar Rijswijk toe of zoiets dergelijks Maar het is ook weer een tijdje geleden dat ik het boek heb gelezen en de film heb ik niet eens gezien. Dus. Oh ja, ja, want dan moet je mij ook horen. De film heb ik niet gezien. Ik ga niet eens meer uit van een boek. <lacht> dat is toch ook wat? Ja. Ja, heel vaak hebben ze eerst een boek. Maar tegenwoordig wilde er wel een soort van anders zijn. Uh, maar Astrid, ik wilde ook nog wel even. Ondanks dat die uh, uh, zeer gewaardeerde asieladvocaat heel veel goeds heeft gezegd. En inderdaad al het, uh, het uh, gras voor de voeten van de volgende bellers heeft weggenomen. Maar ik wil even zeggen dat ik al jaren met heel veel plezier Polen als buren heb. Ja. En daar ben ik erg trots op. Ik krijg van mijn kindertjes uh, briefjes van de, voor de beste buurman van de wereld. No. Et, cetera, et cetera. En ja, dat, ik, ik, het, het, het stuit me als ik al dergelijke dingen hoor als een meldpunt. En natuurlijk, natuurlijk zijn er hier een heleboel mensen die hier komen werken hun centjes verdienen voor thuis, geen donder anders te doen hebben dan werken. En nou, dan gaan ze van mijn part zuipen aan het eind van de avond. Ze hebben ook geen enkel ander vertier. Maar er is geen enkel verschil met toen ik 15, 16 was. Toen werd elk hotel bij ons in Dieren... Uh, ik woon trouwens nou in Terneuzen, maar toen werd elk hotel werd ingenomen door de Turken die toen kwamen... En daarvoor de Italianen. En die deden het precies hetzelfde. Die veroorzaakten ook overlast. En de jeugd van, van toen veroorzaakte overlast. En de jeugd van nu veroorzaakt overlast. Er verandert eigenlijk niets. Ja, ik, maar ik, ik, ik, ik zit terwijl we het erover hebben me dan toch weer af te vragen waarom wij zo... Um, um... Uh, ja, waarom het mij in ieder geval zo tegen de borst staat dat er zo'n meldpunt komt. Want eigenlijk zouden we toch moeten denken van ja, als er een meldpunt. Weet je, dus bijvoorbeeld hangjongeren in winkelcentra. Nou ja, dan komt er een meldpunt hangjongeren. Of uh, uh, uh, blonde vrouwen die te veel uh, links op de snelweg blijven rijden. Dan komt er een meldpunt uh, uh, linksrijdende blonde vrouwen op de snelweg. Ja, daar waarom de... maken we ons er zo druk over? Wat zeg je? <laughs> Op, die, op dat laatste meldpunt daar zou ik wel een melding willen maken. Ja, dus zou je, je bent al aan het inloggen, begrijp ik. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, ja, nou, het, het, het, het, het, het is niet, natuurlijk niet helemaal waanzin. Want sommige dingen moeten, moeten wel degelijk aangegeven worden. En als het op een uh, uh, de asieladvocaat die zij deed, dat het kwaadaardig is. Ja. Ik zou het ook positief kunnen uitleggen. En dat alle misstanden van de werkgevers die er, die er misbruik van maken, die die mensen niet goed huisvesten, et cetera, et cetera, dat je dat kunt melden. Maar goed, als we dat zouden gaan doen, dan wordt inderdaad de melding niet in detail weergegeven. Maar dan wordt er inderdaad gezegd van nou, we hebben 30.000 meldingen. Ja. ja, dat is wel, wel een goede. Ja. En dan mogen, mag, mag die dan ook invullen. Maar goed, dat wilde ik even kwijt. Uh, mijn buren zijn Polen en ik ben er vreselijk trots op. Ja, nou, dank je wel voor, voor die melding dan. Ik heb hem genoteerd. Ja, ze hebben het huis nog gekocht omdat ze wisten wie hun buurman was. Ach, nou, het wordt dat steeds schattiger. Natuurlijk. Nu ga ik ophangen, ja? ja? <lacht> Oké, <Okay>, daar <lacht> als... ga ik. Oh, ik kan niet ophangen, zeker. Uh, nee, je... oh Nee, je moet blijven hangen, want ik moet even je gegevens noteren... want ik ga je een prijs opsturen. De, ah, okay. Ja, je kunt nu al niet wachten. Oké, okay, dag, Hubert. Hey, <laughs> Doeg, weer ah, was inderdaad okay. de oplossing van het cryptogram. Ging wel heel rap deze keer. Maar uh, ja, een oplossing is een oplossing. Zo, uh, zo is het dan ook wel weer. Wim, goeienacht. Goedemorgen, met Wim Rosvenning in het bos. Hallo. Dag, ik, uh, ik wilde even reageren. Ik, uh, de advocaat en Douwe die ja. voor jou waren, die, ja. die hadden het over de Polen en de verdringing van chauffeurs door, door Poolse werknemers. Ja. Nou, ik vind inderdaad, uh, en uw vorige spreker... Die zei van er moet een meldpunt komen voor werkgevers die zich, die, misstanden, die, die misstanden in feite veroorzaken. Nou, dat is heel simpel. Je hoort gewoon lid van een politieke partij die dat in hun programma heeft staan. Uh, vervolgens maakte jij even de denk van ik vind dat werkgevers een CO-loon moeten betalen. Dus als er iemand op jouw ja. plaats komt te zitten die het voor de helft van de prijs zou willen doen. Dan zou je terecht boos kunnen zijn als jouw werkgever. Onder de duikt doorduikt. Ja. wonder ja. dat het dan. Ik, ik denk dat je moet zeggen. werkgevers maken de fout om, uh, om mensen uit te buiten. En of dat nou Polen, Oost-Europeanen of Nederlanders zijn. Werkgevers maken die fout. Hier in, in Brabant is die mevrouw Jansen uit Zomeren. die is onder andere heel erg in het nieuws geweest. met haar aspergestekers. Mm -hmm. Nou ja, die huisvesters ja. in. Uh, in zaken, maar ik vind wel, werkgevers zouden uh, Europeanen moeten betalen. Wij zijn uiteindelijk allemaal toch Europeanen. En wat ik niet zo begrijp is dat chauffeurs uh, onder de CAO kunnen werken hier in Nederland. Dat dat ongestraft wordt gelaten. Dat ja. wil ik eigenlijk even kijken. Ja, nou wat een goed punt. Dat heb je mooi aangemerkt Wim, dankjewel. Nou en, en wat dat betreft zou je nu dan onderhand eens een keer dat liedje van Johan van Minden kunnen, bellen, uh, kunnen draaien wat je me toegezegd hebt. Oh. <laughs> okay, maar ik goed, heb dus. nog maar zeven minuten. Dat betekent dat ik dan nu twee liedjes ga draaien. Nee, nee, nee, een volgende keer of zo. Weet ja, ik. maar dan dag, moet het dag, we... dag. Welke was het ook weer, Wim? Laat me niet alleen, hè? Oh, <laughs> ik heb je zo, zo gemaild. Dan ja. breng ik chocoladebollen voor je mee. <laughs> oh jee. Nou. <laughs> ik ga mijn uiterste best doen. Of zoals mijn collega Gerard Ektom dan altijd zegt, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Dank je wel. Dag, dag, dag Wim. dag. dag. Gert-Jan. Ja. Ik ben weer eens in de telefoon geklommen. Ik heb een korte reactie op die... Eerste vraag over die evacuatie in Scheveningen. Ik heb daar geen antwoord op, maar ik heb wel een tip, denk ik, dat die mevrouw voor een antwoord een bezoek moet brengen aan het gemeentearchief in Den Haag. Ik weet niet precies waar dat adres is. Ik weet wel het Nationaal en Provinciaal Archief, dus is bij het Centraal Station. Het gemeentearchief weet ik niet. Daar hebben ze vast materiaal over die hele ontruiming van de kust bij Scheveningen. Ja, en ik, uh, ondertussen kreeg ik zowel via mail als via Twitter nog door... dat het uh, inderdaad begin 1942 ja. was... dat die ook die hele uh, Atlantic Wall, ja. of zoals het in de Duitsland... Atlantic Wall, ja. uh, uh, werd gefabriceerd. Ja. Dus het moet toch eind 41, ja. begin 42 ja. geweest in zijn. Inderdaad. De, de, in ja. het gemeentearchief van Den Haag hebben ze daar vast meer materiaal. over. Ja, oké. Okay. En voor de rest vind ik dat... Maar wat vaak in de Polonaise van Chopin moeten worden gedraaid? Een Polonaise van Chopin? Ja. Eerlijk waar, Gertjan? Ja. Nou, weet je wat? Dan ga ik nu eens een keertje. Ik ga dan vandaag. Ja. In plaats van met Diana Ross en de Wistars. Mm -hmm. ga ik afsluiten met. als ik hem kan vinden, een Polonaise van Chopin. Dan moet mm -hmm. ik even zoeken. Maar dan begin ik nu met Johan Verminnen. Mm. -hmm. En uh, die wil, laat me nu toch niet alleen. Ik zit het allemaal te beloven. Okay. Ik heb nog vijf minuten en ik moet nog opzoeken of ik het heb. Ja, maar okay. ik ga nu zoeken op Johan Verminnen en uh, laat me nu toch niet alleen. Oké, okay, ik blijf luisteren. Nou, dat sowieso, hè? Ja, ja, zeer zeker. Oké. Okay. Goeie uitzending verder. <laughs> Dag. Dag. Dan moet ik even, zit ik ondertussen en ik zit te praten en ik zit ondertussen te zoeken of ik Johan Verminnen erin heb staan. Maar. Ik kan namelijk ook nog eens een keertje in twaalf archieven. dus ik zit, uh, Volgens mij heb ik er gewoon niet in staan. En Chopin, een Polonaise, heb ik ook niet zo 1, 2, 3 paraat. Nou, ik neem ze mee naar volgende week. Ik ga mijn uiterste best doen zoals gebruikelijk. Sipke, goeienacht. Sipke? Alles goed? Ja, hoor ja. je mij? Ja, ik hoor je. Met mij is alles goed. Hoe is dus met jou? Ja, helemaal prima. Nou, wat kan ik voor je doen? Ik, uh, ik bel nog even over de maanstanden. Ja. Die vrouw van uh, Aruba, die had het erover... Dat de kwartieren uh, bepaald werden door de schaduw van de aarde. Ja. Nou, dat wou ik in ieder geval even rechtzetten. Oh. Dat het gewoon de schaduw van de maan zelf is. Oh ja. Ja, je was het wel met haar eens. Maar... Ja, nou, ik ben het altijd met iedereen eens, want ik heb nergens verstand van. Nee, en, en, uh, ik, ben, ik heb een tijdje staan lossen, dus ik weet niet zeker of het hele antwoord nou was gegeven. Maar... Nou, probeer het nog even kort, want ik heb toch nog een minuut over. Een minuut, uh, even kijken. Ah. Als, je de, als, je de, als je de aardbal voor ons ziet, het ja. ging over de liggende, liggende halve kwartier, of ja. laatste kwartier. Nou, als je de aardbal voor je, voor je ziet en wij staan bovenaan, ja. en dan zie je de, uh, het laatste kwartier rechtop staan. Sta je nou op de evenaar, dan lig je als het ware. Dus Logischerwijs zie je dan de maan dwars over. Snap je dat? Oh, ja. Ik zit, oh ja, ik zit ondertussen te tekenen. Het is heel verschrikkelijk. Maar ik zit gewoon een wereldbolletje met poppetjes erop te tekenen. Ja, nou, zo, zo zag ik het ook voor me. Als je in je tuin staat, je ziet hem rechtop en je gaat liggen. Ja, <laughs> dan zie je de maan ook liggen. En dan sta je ten opzichte van de aarde, waar je, hoe je op Curaçao ook ten opzichte van de aarde staat. Ja, feitelijk wel, hè. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Bij, hè? Ons, bij ons ligt het halve kwartier ook wel zoiets, maar dat heeft meer te maken dat de as van noord naar zuid in de aarde, hè, dat die ook een beetje scheef staat. Dus het is maar net op welke kant de maan staat. Dan staan wij wat schuinder in het noorden. En uh, ja, dat moet je ook voor je zien. Ja, maar dit is, dit is het fijne van radio. Je ziet er niks bij, maar als je een beetje je best doet, je verbeelding laat spreken, ja. dan uh, komt het allemaal nog goed. Nou, uh, dankjewel Sipko. Okay. Wat heb je geladen? Ja, jij moet raden hè. Ja, maar dat redden we niet meer, want het, kijk, de eindtune loopt al. Je kan het eten en uh, het is heel gezond. Appels. En brood. <laughs> nou, bijna goed. Ja. Hey, succes. Fijne vrijdag. Dag. Yo, Dit was Nachtzuster. Mailen kan naar nachtzuster. Aperstaartje omroepmax.nl. Volgende week donderdag ben ik er weer. Tot dan.